Gisteren sloten de regering en de opstandelingen in Jemen een wapenstilstand... na bemiddeling door koning Abdullah van Saoedi-Arabië. Volgens de eerste berichten wordt het bestand nageleefd. Nederland sloot zijn ambassade in Jemen gisteren vanwege het toenemende geweld. Een helikopter van de politie gaat met hittesensoren brandhaarden... in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede in kaart brengen. De veenbrand is nog niet uit en het is moeilijk te zien waar het onder de grond nog smeult. Sinds 5 uur vanochtend is het bluswerk hervat. Vannacht lag dat vanwege de duisternis stil. Verder wordt het werken bemoeilijkt doordat brandweerwagens het gebied nauwelijks in kunnen. De brand in Aamsveen ontstond vrijdag en heeft zeker 100 hectare natuurgebied verwoest, waarvan een deel net over de grens met Duitsland. Vanwege een uitbarsting van een vulkaan in het zuiden van Chili zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd. Ze wonen in de buurt van de vulkaan die deel uitmaakt van de pouillé Cordon Caillé-vulkanen. De uitbarsting komt onverwacht, omdat de vulkanen al een halve eeuw niet actief waren. De as reikt tot 10 kilometer hoog en drijft richting Argentinië. Een vliegveld net over de grens in Argentinië is dicht en ook een drukke grensovergang is gesloten. Volgens de Chileense autoriteit is de evacuatie een voorzorgsmaatregel en lopen de huizen niet direct gevaar.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 De brandweer in Tilburg verwacht in de ochtend klaar te zijn met nablussen bij een papierhandel die door een brand is verwoest. Het vuur brak gistermiddag uit in een loods van het bedrijf en sloeg over naar andere ruimtes. De dikke rookwolken waren tot kilometers ver te zien. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden, maar uit metingen is gebleken dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er waren bijna 200 brandweerlieden in Tilburg bezig om het vuur te bestrijden. Gisteravond laat werd het zijn brandmeester gegeven. Het nablussen duurt nog voort. In New York is de schrijver Harry Bernstein overleden. Bernstein debuteerde op 96-jarige leeftijd... met zijn memoires The Invisible Wall... over zijn jeugd in Engeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarna publiceerde hij nog drie boeken... onder meer over de emigratie van zijn ouders naar de VS tijdens de crisisjaren. Bernstein had eerder 40 boeken geschreven... maar weer vernietigd, omdat geen enkele uitgever geïnteresseerd was. Harry Bernstein is 101 geworden... Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Brazilië... gisteravond gelijk gespeeld. Het bleef in Brazilië 0-0. Kieper Tim Krul maakte zijn debuut voor Oranje... omdat de twee vaste keepers, Stekelenburg en Vorm zijn geblesseerd. Bondscoach van Marwijk was tevreden over het spel. Hij zei dat het elftal goed overeind bleef... hoewel Brazilië revanche wilde nemen voor de nederlaag van vorig jaar op het WK. Het weer...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 Je kunt nu niet om de tjiftjaf heen. Je hoort ze overal. Het beestje is snel tevreden. Als er maar genoeg gebladerte is om insecten te vinden. Er zijn mensen die ze aan het einde van de zomer niet meer kunnen horen. En er stapel dol van worden. Maar nu is het nog volop genieten. Maar behalve die bekende op- en neergaande lijn hoor je soms ook wat anders. De jonge vogelaar Christian Brinkman hoorde iets afwijkends... en geluidenjager Rombout de Wijs nam het op. Een tjiftjaf die in zijn zang ook een fietes verwerkt. Luister maar, midden in zijn zang doet hij doei-doei-doei-doei... en dat is de imitatie. De verklaring hiervoor moeten we waarschijnlijk zoeken in de jeugd van de Chivchav. Tijdens zijn zangopleiding luistert hij voornamelijk naar vader Chivchav, maar als er een Fitus dichtbij woont, kan hij ook de zang van deze buurman overnemen. En eenmaal aangeleerd raakt hij het niet meer kwijt. En het kan ook nog andersom. Hier hoort u een Fitus die een Tjiftjaf imiteert. Eerst doet hij de Chivchav en dan zichzelf. U zult me er niet dankbaar voor zijn, maar voortaan zult u altijd even twijfelen of u nu een chif-chaf, een vitus of een hybride vogel hoort. De chaf-chif, zeg maar. Tja, niks aan te doen. Niet iedere vogel zingt nu eenmaal zoals die gebekt is. Goedemorgen. In de radio- en televisiejournalistiek is het een veelgebezigde opmerking. Daar komen we later op terug. U weet dan als luisteraar, daar horen we nooit meer wat van. Het gesprek gaat een andere kant op, de journalist vergeet het... of het is al nooit de bedoeling geweest om erop terug te komen. Wij bezondigen ons er ook wel eens aan. We komen erop terug. En het onderwerp raakt in de vergetelheid. Waren het niet dat er oplettende luisteraars zijn... die ons er soms aan helpen herinneren... dat we nog eens even ergens op terug zouden komen en hoe het daarmee zit? Zo mogen we het graag zien. En dus hoort u dit uur een sterk staaltje journalistieke betrokkenheid van een van onze luisteraars. Waar we ook op terugkomen, uiteraard, is onze presentatrice Janine Abring. Die is behoorlijk ziek geweest. Ze is herstellende van een longembolie. Moet nog een paar weken revalideren, maar komt zeker terug. Ze is te volgen op Twitter voor de nieuwsgierige onder u. Janine, het allerbeste. En luister mee, want tot tien uur zijn we vroege vogels. Muziek van Alessandro Scarlatti, het Allegro uit het fluitconcert. in F-groot met uh, solist Francis Colpron op blokfluit. Wat de zeearend is voor een vogelaar... dat is de boommetselbij voor een liefhebber van wilde bijen. Onderzoeker Huip Koel sprong dan ook een gat in de lucht... toen hij vorig jaar een boommetselbij vond... in de Amsterdamse waterleidingduinen in de buurt van Zandvoort. Vond hij vorig jaar alleen de bijtjes... Dit jaar ontdekte hij ook waar de beestjes nestelen. In de gangen van boktorren in dode bomen. Rob Buiter is de duinen ingegaan met Huip Koel. En met beheerder Hein den Elzen van, de van de waterleiding Duinen. Voor een ode aan dode bomen. Dit is de plek uh, waar we moeten zoeken, Huip. Ja, een uh, open heerde. stukje terrein aan de rand van een uh, kanaal. Van de waterwindkanalen in de duinen. Daar vliegt al wat. Ik ben me even... Uh concentreren op de gele bloempjes die hier bloeien. Dat is de gewone rolklaver. Een enorme maai met je verbouwde ja. badminton-racket. Ja, het badminton-racket de, de is eruit gehaald. Ja, en, en een stuk vitrage erin. Maar ik heb hem niet. Ik heb hem niet. Jawel, ik heb oh, hem wel. er zit wel ja, wat in. Ja, er zit wel wat in. Naast het grassprietje. Maar dit is niet het bijtje waar uh, we hiervoor gekomen zijn. Oh, dat zie je meteen al. Want dit, ja, dit is, nee. Deze is een slag groter. Als je het idee zou hebben bij in de zin van honingbij, dit is echt veel kleiner dan... Ja. Uh, dit is de gouden slakkenhuisbij. Hij is er duidelijk niet mee eens dat hij in het potje zit. Nee, nee, het is nee, ook niet nee. de soort die we zoeken. Dus als we deze we nou gewoon meteen weer vrij laten... Ja, laten ja we zullen we deze, deze weer vrij... Deze is ook wat groter als uh, die uh, osmia paritina waar we naar op zoek zijn. Nee, dus we zoeken naar iets wat blijkbaar minder dan een centimeter groot moet zijn. Ja, deze is duidelijk veel groter. Hè? Deze is 11 mm. En waar we naar op zoek zijn is een bijtje van 8 mm. Ja, de luisteraar die zal misschien zeggen van waar hebben we het over. Maar... Zo, zo liggen die verschillen nu zo'n beetje. Toch iets waar een grote volwassen kerel aardig verrukt van kan raken, volgens mij. Ja, uh, nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Kijk, kustduinen, Noord-Hollandse, Zuid-Hollandse duinen zijn bijzonder rijk aan, uh, aan bijen. Er komen zo'n 350 soorten bijen in Nederland voor. En er zijn 85 soorten ooit gevonden hier in de Amsterdamse Waterlijnduinen. En uh, daar ben ik toen op de tijd ook al naar op zoek geweest naar dat boommetselbijtje. En dat was, uh, toen werd toen niet gevonden. Maar vorig jaar uh, dus hier wel, op deze locatie bij die, uh, die rol. Is dat een soort, soort heilige graal, blijkbaar? Uh. Nee, nee, nee, dat niet, hoor. Maar goed. Uh, ja, maar wel iets, zeg maar, de, de, de zeearend onder de vogelaars. Uh, uh, daar dan de boondwetsel ja, bij onder kijk, de wilde bijen. sinds 1970 zijn er zeven waarnemingen van dit bijtje in Nederland. Dus, uh, en ja... En bij vogelaars, eh, ik bedoel, hoeveel vogelaars zijn er in Nederland? Dat zijn er natuurlijk honderden. Dus eh, dan valt er altijd wel een speciale eh, vogel, valt op een gegeven moment wel heel snel op. Maar wie kijkt er überhaupt naar bijen? Eh? Dat zijn er, nou ja, ik ken, er zijn zo'n 70 mensen lid van de, van de bijenwerkgroep. Dus ja, dat is natuurlijk, staat natuurlijk in, in geen verhouding tot al die mensen die naar vogels kijken. Nou, we gaan nog even verder eh, op zoek naar een plekje met eh, rolklaver. En dat is denk ik nog even wat verderop. Even kijken, ja. dat is wel een Heel mooi. Ja. Heb je daar wat? Ja, ja, zit erin. In het loeppotje. In het looppotje. Ja. Nu heb ik hem. Dat is hem wel? Ja, dat is hem wel. Ja. Hoe, hoe zie je dat nou meteen? Van nou, wel? hij is wat uh, kleiner dan die vorige. Maar... Ja, hij is, kijk. Uh, je kan het zien aan uh, dat het een veel kleiner bijtje is. Hij heeft een bruin uh, behaard borststuk en uh, zwarte uh, abdomen. Hij heeft zwart achterlichaam en dat is een beetje glimmend, een beetje blauw glimmend. En het witte puntje, dat is eigenlijk ook, en dat was met name ook op de foto's die ik gemaakt heb vorig jaar ervan, was dat ook eigenlijk goed te zien. En gelukkig zijn er nog in Nederland nog een aantal echte specialisten die dus van foto ook uh, dit uh, metselbijtje konden determineren. Die, die slaan op zo'n wit puntje meteen alarm. Ja, ja, en die vroegen zich af of het de boommetselbij is dan wel de bosmetselbij. Want die twee soorten die lijken heel erg sterk op elkaar. Nou, wat we hier dus hebben is dus de boommetselbij. En ik ben eigenlijk heel erg blij dat we toen we dus begonnen met die onderzoeksgroep uh, van bijen... hier in de Amsterdamse Duinen in het jaar 2003... dat ik toen uh, Hein de Nelsen tegenkwam, die hier met bosbeheer bezig was. En, uh, en dat we nu dus na, aan de hand van... Ja, of naar aanleiding ook van het bosbeheer, wat er sindsdien gevoerd is eigenlijk... Uh, dat we nu dit bijtje kunnen ja, want Dat is inderdaad echt aan dat bosbeheer te danken. Want, hein, wat, wat heb je precies gedaan... Ik neem maar niet per nee, se om dit bos met zo'n beetje te nee, plezieren. Maar. Nee, nee, dat is een hele mooie uh, bijkomstigheid. Want kijk, dit is het noordoostkanaal En dat is in het begin jaren 70 een kanaal breed te vergraven. Dat was een heel mooi stijl te Toen hebben we hier eigenlijk een inhaalslag gemaakt. Met, met uh, veel zagen, popels en esdorens en den ook. Om het weer een beetje open te krijgen. Ja, open krijgen. We hadden toen hier een man aan de leiding en die zei, uh, nou, licht op de grond. Hè? In donker gebeurt er niks. En, en, en daar deed je ook wel eens een boomringen. Dat is eigenlijk gewoon een beheersmaatregel. Hè? ringboom, dat, dat geeft enorm veel insecten, dat noemen ze ook wel spechtenboom. Ja, ringen, dan, dan gaat hij gewoon dood, maar ja, wel blijft hij nog Dan, wel een dan paar gaat hij heel langzaam dood. Dan, je je, je onder... aan de andere kant van het kanaal, zie je er in het park ja, staan. Hè? Ja, ja, je onderbreekt eigenlijk de, onder de neergaande sapstroom. Hè? Gewoon met dat handbijltje heb ik er nou zo'n blesbijltje voor. En uh, nou, alle jaren een stuk of wat meer. Ook popels, maar ook dennen. Nou, tot, tot Huub, uh, verleden jaar bij mij een keer in de, in de keek kwam. En die had zo'n prachtig uh, computertje en die zat een heel mooi bijtje. En dan vond ik zo'n mooi verhaal. En ik denk, ja, het is gewoon eigenlijk een in bosbouw. Maar je ziet, hè, je schept eigenlijk voorwaarden dat er wat kan gebeuren. Je moet nooit zeggen, het gebeurt, want dat is risico nemen. Maar er kan gewoon iets gebeuren. He, zeg jij dat als hij niet was gaan ringen... dan was dit bos met bijtje hier niet gekomen? Uh, nou, dat, dat wil ik niet zo 1 zeggen. Kijk, de, uh, bomen gaan op een gegeven moment vanzelf ook wel dood. En dan krijg je ook oud hout. Maar je versnelt natuurlijk het proces een beetje door, uh, door te gaan ringen. Uh, staand hout uh, levert uh, ja, allerlei voedingsmateriaal eigenlijk op voor, voor kevers. Ik kwam dus nadat ik vorig jaar dit bijtje hier vond... ben ik hier speciaal nog weer teruggegaan met fototoestel. En dan kwam ik dus ook de eikenboktor tegen... En die eikenboktor, hoor, die schijnt toch een, een uh, ja, dermate mooie kevergangen te maken voor dit boommetselbeidje. Dus kijken of we daar nog wat activiteit kunnen zien. Ja, Want laten wat we naar bossen. Laten we dit bijtje wel even weer vliegen? Ja, ja, ja, ik laat hem weer eventjes los. En uh, dan uh, kan hij weer op zoek gaan. Hij aan blijft naar... zeldzaam. Ja, hij blijft zeldzaam. Uh, en uh, ja, op zoek naar nectar gaat hij dan. En dan klimmen wij eventjes omhoog. Hè. Het moet een, een, een zuidhelling zijn, hè. wel warmte. Dan komen we boven. Er ligt uh, een uh, geringde dennenboom aan stukken. Nee, die ja. is, hier is er eentje, die staat nog overeind. Die staat nog overeind. Hier beetje... zie je inderdaad ook waar, waar hij inderdaad gewoon met het bijltje de, de schorste eraf gehaald heeft. Ja, ja. Ja, je ziet ook wat voor gaten er, erin zitten. Kijk, hè, voor... Uh... Ja, de tuinreservaten onder ons, die, die mensen, die hebben natuurlijk allemaal een nestblok opgehangen voor, uh, voor die bijtjes en die proberen dus op de kopse kant dan uh, gaten daarin te boren. Maar dit zijn inderdaad maar gaatjes als zo kopse het nooit. met een nooit. boren uh, gemaakt. Ja. Hè? Ja. ja. En dat heeft dat metselbijtje dus nodig, echt ja. een perfect glad uh, gangetje. Ja, dat vinden ze natuurlijk het, uh, het, het mooiste, omdat je, uh, ja, je moet toch uh, constant heen en weer draaien. Hè? Je gaat uh, op een gegeven moment ga je als metselbijtje ga je eerst met je kop erin. Om daarmee het gekoude plantenmateriaal erin te brengen. Maar vervolgens moet je dan een, en dan een nectar en stuifmeel erin brengen. Voedsel voor de larven. En vervolgens moet je dan een eitje bij dat stuifmeelballetje gaan leggen. Maar ja, dat eitje dat komt van achteren. Dus dan moet je andersom. Moet je, je, omdraaien, om, moet je, ja, je omdraaien. Met nou, je dunne vleugeltjes. Met je dunne vliesvleugeltjes. En dat gaat natuurlijk beschadigen als, als er allerlei rafels aan het hout zitten. Maar deze boktoren die maken van zulke mooie gaten. Nou ja, en daar, daar profiteren weer hele andere uh, insecten natuurlijk van. Naast alleen de boom met Er zit ja. alles onder, hè? Ja. Mieren? Visserbeden? Ja, ja. Ja, ja. Dit, dit ja. Brengt echt van alles met zich mee. Het werkt, hè? Nou, maar luister, omdat ik hier jaren eigenlijk bezig geweest ben. En ik, ik wist de waarde wel natuurlijk, maar dat wist ik niet. Dus dat is een speciaal iets. Kijk, ik heb hier wel eens zo twee spechten tegen elkaar zien pikken bijvoorbeeld, weet je wel? Er zijn ja, spechtenbomen, dat wist ja. je gewoon. Maar dat wist ik niet. Dus ik ik vind het. Ik ben de beste bijtje trots op. Ja. Ja, voor jou staat dat bos met bijtje dus blijkbaar ook voor veel meer dan. Oh ja, ja. Alleen ja. maar die ene leuke soort. Ja. ja het is zeker. Het, het gaat leven. Het duin. Doodhout leeft. Doodhout leeft. Het is algemeen aan het begin. zo, ja. die Heb ik nou eigenlijk weer gekomen? Ja. Zo even hoorde u Scarlatti, Scarlatti en dit was zijn zoon. Uh, uh, deze heet even kijken, uh, Domenico Scarlatti. En u hoorde de dertiende klaviersonaat in één groot uitgevoerd door Douglas Riva... in de pianoversie van de Spaanse componist Enrique Granados. Vijf jaar geleden toen... Uh, zonden wij twee uur lang uit vanaf de natuurbrug Krailo bij Hilversum, die toen net geopend was. Boswachter Rob Rossel van het Goois Natuurreservaat vertelde wat zijn verwachtingen waren. En er werd afgesproken om over vijf jaar nog een keer op die plek te gaan kijken. Al dus een ingekomen mail van luisteraar Gerard Peet, en ik citeer... Ik heb dat toen genoteerd om de Vroege Vogels redactie begin 2011 een geheugensteuntje te kunnen sturen. Ik heb mijn aantekeningen enkele jaren braaf overgeschreven van de ene agenda in de andere. Reken maar dat ik op zondag 8 mei ga controleren of de belofte uit 2006 wordt nagekomen. Einde citaat. Nou, het is iets later geworden, meneer Peet, maar we zijn teruggegaan. Jeannette Paramoor maakt met Rob Rossel nog een keer een wandeling over de brug. Of niet, er zit wat vast. Uh, we gaan even kijken of we de reportage van Jeanette Paramour kunnen opstarten. Zij gaat met Rob Rossel nog een keertje terug naar de Natuurbrug in Crailo. Vijf jaar geleden zei veel mensen: het lijkt wel een landingstrip van, uh, van Schiphol. Recht toe, recht aan. Nou, daar ben je eigenlijk niet helemaal kwijt. Je ziet uh, verschillende vegetaties, grassen. Uh, al wat heide, kiemplantjes zitten er in. Gaspeldoorn, Brem staat er al. Links natuurlijk het fietspad met Meidoorn en Sledoorn. Nou, de fietsers zien ons niet, wij zien de fietsers eigenlijk niet. Nou, als je goed zou gaan zoeken, zo je veel loopkevers Die zijn naar voren gekomen. Ook veel loopkevers komen hiervoor. Insecten, muizen, slakken. Die hebben echt hun huisvesting al gevonden op de brug. Dat is echt hun leefgebied. Nou, we zien al wat graafsporen van konijnen. Nou, Waar de konijn zit, is natuurlijk ook de vos. Vijf jaar geleden... Was het echt kaal? Echt een gebied in, uh, in wording, in aanleg. En uh, nou, je kent het nu eigenlijk al niet meer terug. Ja, dit is zo'n oud sporenbed. Uh, dat is, Deze zandvlakte. Uh, deze zandvlakte, ja. Het was natuurlijk een sporenbed, moet je zien eigenlijk. Dat is een mooie ja, soort zandbakken zand... wat elke dag werd aangeharkt door vrijwilligers en door studenten. Om te tellen? Om te tellen. 's de uh, werd het dan geteld. Het, voor, de avond ervoor werd geharkt. En dan kon je de looprichting bepalen van oost naar west. Uh, heeft hij hard gelopen, zacht gelopen? En dan ging het vermeerderen om de grotere dieren die echt een prent achterlaten. reeën, reeën, konijnen, vossen. nou de dassen is dus gezien. Uh, met veel uh, precisie. Ook nog wel wat uh, kleine muizensoortjes. Maar die laten niet zo heel... Heel veel uh, drukachtig in het zandbed. ze dus zien zie je niet zo heel goed. Maar zelfs is ook de ringslang echt een spoor zo eroverheen gekrungeld. Dus. En dit hier, die uh, vierkante plaat? Dit is een vierkante plaat. Nou, het staat er heel mooi op. GNR, plaat nummer 20. Faunaonderzoek, laat er liggen alsjeblieft. Deze hebben gebruikt kleinere diersoorten. Denk aan muizen, slakken, maar ook aan insecten. Uh, en zeker reptielen die in het voorjaar warmte nodig hebben. Amfibieën om zich op te warmen. Die kruipen vaak onder zo'n plaat. Ik zal hem eens even optillen. Ja. Nou, een holletje zit er wel. Een holletje, wat kiemplantjes, mm -hmm. een beetje wat spinnetjes. Ja, dat zijn soorten die je nu een beetje verwacht. Dit is het hoogste punt. Dit is het hoogste punt. Nou, Vijf jaar geleden stond je hier ook hè, bij ons in het programma. Toen was het hier een beetje een soort Sahara, stuifzand en verder ja. behoorlijk kaal nog. Ja. Dat is wel veranderd. Dat is zeker veranderd. Ja, je ziet nog wel dat het de natuur een ontwikkeling is. Het is dus nog altijd de, de beginstadia, een beetje de pioniersoort nou, qua vegetatie. en dan nog wat boompjes. Maar de, de fietsgedeelte, uh, het, het recreatiestrook, is behoorlijk uh, dicht. Ja. En dat geeft toch een, een goed gevoel voor de toekomst. En de vraag is natuurlijk, is jullie doel bereikt? Ja, nou, eigenlijk alle soorten komen wel voor die je hier verwacht. Maar voor welke dieren is het bijvoorbeeld moeilijker? Welke ste steken minder vaak over? Uh, de das hebben we tot nu toe uh, één, uh, of twee sporen van. Wat haren en inderdaad een prent. En de boomarter heeft zich laten zien. Nou, ja. dat zijn soorten, als je om je heen kijkt, denk je: een boomarter hier, dat zijn nog te lage bomen, waar een boomart er niet zoveel kwijt kan. Dus uh, dat zijn twee soorten die wel gezien zijn, maar niet de 350 dagen per jaar. Dus die komt niet frequent voor. Nou, kan ik me herinneren... Nee hoor, ik heb het teruggeluisterd terug natuurlijk de reportage... dat jij vijf jaar geleden ook hoopte dat de zandhagedis zou komen en oversteken. Die is nog niet gezien, hè? Nee, die is nog niet gezien. De zandhagedis hebben we natuurlijk op de Limitische Hei. Maar op dit moment is die er nog niet. Maar ja, we blijven hoop houden. Nou, dan hebben we de overkant bereikt. We zien de hei. Ja, dat, uh... Dus uh, we hebben eigenlijk de natuurbrug weer overleefd. Niet aangereden door een auto of geschept door een trein? Nee, nee, nee. Ja. Zeg, waar zijn die poelen? Want daar had je het vijf jaar geleden over. Maar daar zie ik niks van terug. Nou, die zijn helemaal begroeid met riet. Je ziet het. Hier links voor ons uh, zien we een hele mooie poel. Het okay. is net geschoond, in ieder geval het uh, najaar. Maar het is een zeer rijk gebied. Vos uh, heeft er een tijdje zijn, uh, zijn territorium in gehad. En uit het, rapport, het monitoringsrapport is naar voren gekomen dat de amfibieën zich eigenlijk veel ophouden in het begin en het einde van de natuurbrug. Maar niet in het middengedeelte. Dus daar was het echt te droog. Een beetje tussenhada-achtig. Dus daar hebben we nu naar, naar de als eindconclusie drie, nee, twee poelen bijgelegd. En die worden gevoed door regenwater. En die staan nu nog steeds vol met water. En er zit een nieuwe leven in aan flora en fauna. Dus het lint van nature, natte, natte natuur, is ook weer wat meer aangesloten. Nou, we zijn nu echt aan de andere kant, hè? want hier komen weer... een nieuw natuurgebied in, een heidegebied. Ik zie alweer een wandelaar met ja. een hond. Ja. Over honden gesproken. Ik las wel in het rapport dat ze mogen hier niet komen... maar dat gebeurt toch nog wel een enkele keer. Hè? Ja, je ziet daar een heel mooi voorbeeld. Hè? Mevrouw met loslopende hond in de loopt net een reeweg. Ja, dat ja. hou je toch. Ja. Uh, waar mensen niet mogen lopen, vinden ze toch heel interessant. Dus eigenlijk moet je even aan het werk nu. Eigenlijk moeten we even aan het werk, ja. ja? Zullen we eens even doen? Even ja. zeggen het wel. Misschien weet ze het wel helemaal niet. Ja, misschien wel. Ja. Nou, ze loopt stug door, zie je ze dat? Ze loopt stug door, ja. Ze heeft ons al gezien. Ja. Nou ja, zullen we dat allemaal laten zitten? Ja, kat en muis. Soms win je, soms verlies je. Ja. Nou ja, goed. Al met al, na vijf jaar, dan... Uh blijkt hij dus goed te werken. Sommige soorten moeten nog een handje geholpen worden. Gaan er nog dingen veranderen aan die brug? Gaan jullie nog aanpassingen doen? Nee, op dit moment eigenlijk niet. Er komt weer die vijf jaar uh, in vragen. Dat is een mooi getal altijd. Ja. Maar... Ja, het is een gokje. Hoe ziet het er hier over vijf jaar uit weer? Over oh, vijf jaar, dan ja. uh, zijn de mensen nog meer de weg kwijt... omdat ze natuurlijk natuurbrug al helemaal niet meer zien. De dat beplanting je... is ja. nog hoger. Maar dat betekent nog meer kans voor vleermuizen... die de boom als corridor gebruiken. Eekhoorns misschien wel. En natuurlijk die verwachte boomarten. Die zal wezen kijken, maar vond het was blijkbaar niet goed genoeg. En als die bomen hoger zijn, groter zijn, dan kan hij dat zeker gebruiken als corridor. Dus die zijn hoger. Nou, mijn idee is dat, als ik het nu zo zie, dat de hei zeker doortrekt. Dus dan hebben we nog meer, nog meer paarse hei op de, op de natuurbrug. Nou, hopen dat die is dan ook een keer komt, hè? Ja, daar gaan we voor. Ja. Daar gaan we voor. Okay. Ja. Nou, vijf jaar, over vijf jaar, rond deze tijd, op dezelfde plek? Deal. Je zei net, Paramore, heeft een date met Rob Rossel op de Natuurbrug over vijf jaar. En u hoorde het, meneer Peet, over vijf jaar gaan ze dus nog een keertje kijken. Dus dat wordt weer: Agendas bijhouden. Het is bijna half negen, we gaan luisteren naar het nieuws, gelezen door Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal. President Saleh van Jemen is sinds gisteravond in Saoedi-Arabië... voor een medische behandeling. Vrijdag raakte hij gewond bij een granaataanval. Hoe ernstig is niet duidelijk. Het is mogelijk dat Saleh na zijn behandeling niet terugkeert naar Jemen... waar al maanden wordt geprotesteerd tegen zijn bewind. De president, die al 33 jaar in de macht is... weigerde tot nu toe op te stappen. Een helikopter van de politie begint rond deze tijd boven het natuurgebied Aamsveen met hittesensoren brandhaarden in kaart te brengen. Zo is beter te zien waar het onder de grond nog smeult. De brand heeft sinds vrijdag zeker 100 hectare natuurgebied verwoest. Vandaag zijn parlementsverkiezingen in Portugal. De strijd gaat tussen de centrumrechtse sociaaldemocraten en de socialisten van demissionair premier Socrates. Inzet zijn de bezuinigingen die het land moet doorvoeren... om steun van de Europese Unie te krijgen. De centrumrechtse partij ligt in de peilingen nu voor op die van Socrates. En vanwege een uitbarsting van een vulkaan in het zuiden van Chili... zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd. Het is een voorzorgsmaatregel, er is geen direct gevaar. De uitbarsting komt onverwacht, omdat de vulkaan al 50 jaar niet actief was. Dat uh, Tot zover de hoofdpunten van het uh, nos -journal. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het bewolkt en vooral over het zuiden en oosten trekken een aantal buien met lokaal ook onweer. Er staat een overwegend matige noordoostenwind en de temperatuur ligt tussen 14 graden in het noorden en 17 graden in Limburg. De komende uren trekken de buien langzaam richting het noordwesten en zullen gedeeltelijk verdwijnen. Tijdelijk kan ook even de zon doorbreken. Vanmiddag leeft de buiigheid weer op en komen in het hele land buien voor. De zwaarste buien ontstaan in de oostelijke helft van het land en daar is ook kans op windstoot, hagel en onweer.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 Er is een kleine trend ontstaan onder vroege vogels, columnisten. Onder hen spreekt het zich rond dat het kapitaal in Schravenland... dit jaar getijden een bijzonder prettige plek is om een ochtend te vertoeven. Wat door het bos te flaneren en Ampassant ook nog een column voor te lezen. Bas Haring komt geregeld, aangewaaid. Kees Moeilijker, die zit hier volgende week weer. Koos van Zomeren, Jean-Pierre zo waar Midas Dekkers kort geleden ook weer is. En ook de dame tegenover me kon de verleiding niet weerstaan. Het is...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 Oh, ik heb nu even een op om terug. inspiratie op te doen. Ja? En dan, uh, dan uh, heb ik een reprise. Dan doe ik die show nog drie maanden. Dan ga je weer knallen. Nou, haar, haar trouwfans moeten dus even wachten tot september. Maar gelukkig had ze nu dus wel tijd voor een column en een ritje naar ons kapitool. Hier is Nathalie Baartman. Jaszakken en biobakken. De aarde raakt op. Wordt leeggeplunderd door haar gretige bewoners. Zeventien was ik toen deze boodschap mij voor het eerst trof trof, Ik was geschokt. Dat het gros der mensheid toekeek, de schouders ophaalde... een nieuw bloesje ging passen of een biefstuk in de pansmeet, begreep ik niet. Ik kon geen half oogje dicht doen, Zag in alles de teleurgang van de natuur. Tranen liet ik om de ring van Rotterdam. Zoveel asfalt trok mijn zieltje niet. Er moest iets gebeuren. Iets behoorlijk revolutioneers. En ik ging het doen. Ik wilde de nieuwe Heiland worden op geitenwollen sokjes, met een ecologische voetafdruk twee groter van die van een mier. Vis zou ik omtoveren tot tofu. Het was mijn taak het ongebreidelde hedonisme van het mensdom te beteugelen. Hopsa! Het werd een geduchte training. Bij elke stap, elke hap, elke ademteug vroeg ik mij af: hoe is dit voor de ozonlaag? Geen klokhuis kwam in een gewone vuilnisbak terecht. Afvalscheiding ging door, altijd en overal. Mijn jaszakken werden biobakken. Weet nog dat iemand destijds riep... Hé, hey, jij ruikt naar composthoop." Het vleide me. Mijn vader schold ik uit voor terrorist... omdat hij een kogempje in het bos gooide. En ik verzon educatieve workshops met als titel... Je zult maar een boom zijn. Waarin ik mensen wilde laten ervaren hoe het voelt... om een zure regen in het gezicht te krijgen... of slachtoffer te worden van de processierups... Nathalie, daar is geen animo voor, sprak mijn omgeving. Men gaat liever met een touringcar naar Düsseldorf... dan dat ze kiezen voor een weekendje kasteiding onder jouw moraliserende begeleiding. Toch streed ik voort, nam stelling bij de Aldi, ging in debat met cashieres. Die krentenbollen wil ik wel, maar niet dat plastic zakje. Maar dat plastic zakje koop je erbij. Ik wil het niet. Ik heb vorige week ook al krentenbollen gekocht in een zakje. Dus ik heb al zo'n zakje. Wat moet ik met al die zakjes weggooien? Weggooien? Weggooien was voor barbaren. Alles moest gerecycled worden. Vooral de cashiers van de Aldi. Deze sendingsdrift duurde twee jaar. Toen ben ik gestopt. Iedereen had maling aan mijn roeping uit de woestijn. En ik kon niet lekker dansen met de ecologische voetafdruk ter grootte van die van een mier. Ik wilde geen principes meer. Ik wilde plezier. Vandaag is het Wereldmilieudag 2011. Principes zijn nog steeds niet geliefd. Bonus en graaien is de nieuwe hebzucht. De kredietcrisis stiert welig... en de hoge heren redden liever het grote geld dan de regenwouden. Staatssecretaris Bleker pleit voor het natuurbeleid... nog schadelijker dan een Duitse komkommer. De kennis van toen is de kennis van nu... is de kennis van straks. Je zult maar een boom zijn en er is niemand die om je geeft. Vandaag ga ik een daad stellen, een wilgje planten. Kijken naar de pootjes van een mier... Het volle aroma van een composthoop opsnuiven. Niet uit principe, maar uit plezier. Vandaag ben ik weer 17. Een keer dat laatste akkoord. The Little Bird, opus 43, nummer 4... van de Noorse componist Edward Krieg. Uitgevoerd door pianist Richard Stein. En ik zat net nog even na te praten met Nathalie. Nathalie, erg mooie column. Erg leuk. wel. Nathalie nam ons mee naar haar, haar jeugd... en vertelde net nog dat ze in die column nog veel verder had kunnen gaan. Want ze, dat ze was echt heel erg extreem in hoe het allemaal moest met de wereld. Uh, heel goed. Fijn dat je er was. Um, voor elke dieren- of plantengroep is wel een deskundige te vinden. Zo verdiept Aljos Farjon zich al 30 jaar lang in coniferen. Valjos is Nederlander, maar uh, woont en werkt in Engeland, waar hij verbonden is aan de wereldberoemde Kew Gardens. Kew Gardens. Moet ik denk ik zeggen. Kort geleden heeft hij een handboek geschreven. Een echt standaard werk voor professionele botanici... waarin alle 615 soorten coniferen van de wereld beschreven staan. Het Pinetum Blijdestein in Hilversum is de plek... waar Aljos Faryons liefde voor coniferen is ontstaan. En daar vertelt hij Henny Radstaken waarom hij deze bomensoort zo bijzonder vindt. Om te beginnen is het heel bijzonder dat in het hele plantenrijk... wat ongeveer... 300 tot 350.000 soorten uh, betreft, er maar 600 tot de coniferen behoren. Dat is dus heel weinig. Desondanks komen ze op alle continenten voor, in alle klimaten. Heel veel mensen beseffen waarschijnlijk niet dat van die 600 soorten er 200 in de tropen voorkomen. Oh ja? Je zou denken dat is iets... Ja, precies. Dat streken. is dus en... wat de meeste mensen denken. Je denkt aan coniferen, denk je aan sparren en dennen. Ja. Uh, en je denkt aan Siberië en Canada. Ja, dat is waar. Daar, daar heb je uitgestrekte coniferenbossen. Maar, maar in Canada komen maar ongeveer 10, 12 soorten voor. Op het eiland nieuw caledonië in de West, westerse uh, Pacific... in de tropen, 44. En dat eiland is... is de helft van Nederland ongeveer, in oppervlak. Als ik hier dus zo af en toe nog eens kom, dan is mijn eerste gang was altijd naar de kas. Omdat deze tuin, betrekkelijk klein als hij is, een bijzondere collectie van die zeldzame tropische coniferen heeft. Zullen we daar dan even gaan kijken? Laten we daar eens even gaan kijken, uitstekend. Is een conifere ook? Dit is ook een conifere. Uh... En dat ziet er niet erg conifere uit uh, als je het vergelijkt met dennen en sparren. Nee, het zijn, uh, zijn meer loofboomblaadjes. Het zijn meer loofboomblaadjes. En een, van de, een van de interessante dingen in, in coniferen uit de tropen en ook verder wel op het zuidelijk halfgrond: dat is dat die bomen komen vaak voor, niet als bossen, maar verspreid tussen de anderen. Solitair solitair, één of twee bij elkaar, in het tropisch regenwoud. Hoe komt en, dat eigenlijk? Nou, dat komt doordat het tropisch klimaat natuurlijk geschikt is voor continue plantengroei. En dat soorten moeten voortdurend met elkaar concurreren. Als u gaat naar, uh, naar Scandinavië of naar, naar Canada, die naaldbossen daar, dan heb je maar een paar soorten bij elkaar, zelfs soms... ...over honderden kilometers, maar één enkele soort. Dat zijn gewoon monoculturen. Dat zijn gewoon monoculturen, natuurlijke monoculturen. En daar moeten die bomen met elkaar wel concurreren wie het, het snelst omhoog komt. Maar er is niet diezelfde concurrentie tussen de soorten... ...die allerlei adaptaties veroorzaakt om, om dat te kunnen doen. In de tropen zijn er coniferen ontstaan, al heel lang geleden. Miljoenen jaren geleden. Die dus zich hebben aangepast aan, aan dat regenwoud... En ook brede, uh, platte bladen zijn gaan vormen. En uh, dit is een podocarpus. En dat ziet er inderdaad op het eerste gezicht niet uit als een coniverus. Het lijkt op een, op een loofboom. En waarom zijn deze dan wel door ons, of eigenlijk door jullie, botanici, ingedeeld bij de ah, coniferen? Dat heeft grotendeels te maken met, uh, met de manier waarop de zaden gevormd worden. Uh, coniferen zijn zogenaamde naaktzadigen. In tegenstelling tot de de echte bloemplanten, waarbij de zaden gevormd worden in karpellen. Dat zijn vruchtbladen die tezamen een, een vrucht vormen. In populaire termen zeggen we ook wel dat een podocarpus een vrucht heeft, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. Het is een enkel zaad in, dit ge in het geval van deze uh, groep. En uh, die staan dus open en bloot, zal ik maar zeggen, op, op een takje. De eerste coniferen die in fossiel. ...gevonden zijn in de staat Ohio in Amerika... ...dateren van het laat karboon 310 miljoen jaar geleden. Zo lang geleden al. Zo lang geleden al. Als je dat vergelijkt met de, met de flowering plants, met de bloeiende planten... ...dan zijn die slechts 120 miljoen jaar oud. Het is oud genoeg hoor, maar <laughs> uh, dat is nog niet de helft van wat de coniferen betreft. Het zijn onze eerste bomen. Het zijn onze eerste echte bomen met hout. Met wat we nu verstaan onder hoe een boom hout vormt hè? met die concentrische ringen groeiringen. Dat is wel leuk om je te realiseren dat als je zo'n conifer in de tuin hebt staan, waarvan oh ja. je dan misschien zou zeggen van, een beetje zijn eigen boom. Het uh, is wel een hele oude. Daar zit een lange geschiedenis aan ah. vast. Dit genus Podocarpus. De oudste vormen daarvan zijn gevonden in de trias, 220 miljoen jaar geleden. Zullen we even nog even de kas uitgaan, want even naar die Nederlandse uh, coniferen. Nou, Hoeveel hoe, hoe kan er hier nu in het wild voor? In het wild in Nederland, echt in het wild, in Heems... Uh, zijn, er, ...zijn er maar drie coniferen. En wat zijn? Uh, dat is de grove den, Pinus sylvestris. Dat is Taxus, Taxus baccata. En dat is een van de jeneverbessen, Juniperus communus. Ja, daar staat er een. Ja, deze soort, dat is een van de weinige coniferen... ...die Linnaeus ook oorspronkelijk beschreven heeft. In 1753 is de meest wijd voorkomende soort coniferensoort in de wereld. Komt voor van Ruurweg, Portugal, tot Vladivostok en dan ook op het Noord-Amerikaanse continent weer van de oostkust tot de westkust in Canada en een deel van de Verenigde Staten. Zelfs op IJsland, zelfs op Groenland. Dus hier hebben we een voorbeeld van een conifer die Buitengewoon succesvol is. De rode lijst, daar komt hij niet op voor. Nee, nee. Maar toch moeten we in Nederland maar natuurlijk, beste te Precies, natuurlijk zijn er gebieden, landen, waarbinnen die soort wel bedreigd kan zijn. Zelfs binnen een land als Nederland, waar die soort ook niet op de rode lijst voorkomt, komen we in het gooi, uh, dan komen we tot de ontdekking dat hij daar uh, uh, bijna uitgestorven is. Dus, de kwestie van, van natuurbescherming, van soortbescherming is een complex verhaal. Uh, ik hou me bezig op een wereldschaal, maar ik besef heel goed dat er lokaal en regionaal en ook zelfs ook nationaal dingen moeten gebeuren met soorten die op mijn lijst niet voorkomen. Dat is wel een hele grote trouwens. Hè? Dit is een tamelijk... Je uh, ah, wordt, wordt in de watten hier gelegd. Wordt, hij wordt hier de in de, de, de watten gelegd, de precies. Net als bij bloeiende planten moeten de zaden, de zaadknoppen, zoals het in Nederlands heet, de ovules, die moeten bevrucht worden door pollen. Er komt geen insect aan te pas. Bij coniferen? Bij coniferen, bij geen enkele conifer. Hoe dan? Wind. En dat is natuurlijk enorme verspilling. Die den in het voorjaar staat daar wolken, pollen te verspreiden. Letterlijk honderden miljoenen, if not miljarden, als daar een paar van die pollenkorrels op, het, op de oviel van een andere den terechtkomen, dan, dan heb je geluk. Dan is er succes. Dat is, dat is verspilling tot en met. Het is veel beter om een, om een bij te hebben die het daar even wegneemt en het direct naar een andere bloem. Coniferen hebben het niet kunnen uitvinden. Het is niet gelukt. 300 miljoen jaar is niet gelukt. Tegelijkertijd toch een sterke soort. Ja, de natuur verspilt. De natuur is niet rationeel. De natuur eh, denkt niet. De natuur moet het doen met wat er voorhanden is. Altijd. Dat is how, zoals evolutie werkt. Die insect-pollen-bevruchtingrelatie is waarschijnlijk toevallig ontstaan ooit. Doordat die omstandigheden er waren om het te laten ontstaan. Ja, En als het dan een succes is, dan verspreidt zich dat wel. Maar als die omstandigheden toevallig niet ontstaan... Is er een kans dat het ook nooit gebeurt? De conclusie moet zijn dat die coniferen het toch 300 miljoen jaar hebben uitgehouden. En dat het dus toch succesvol is geweest, ondanks de verspilling. Papillon, de vlinders, voor saxofoonkwartet... van de Franse componistenbroers Jean-Jean... uitgevoerd door het Nederlands saxofoonkwartet. Het, de natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het is het droogste, zonnigste en op één na warmste voorjaar... Ooit. Veel dieren en planten hebben er last van en zouden een moord doen voor een klein beetje regen. Maar er zijn ook soorten die wel varen bij dit droge weer. Deze week veel eerstelingen onder de vlinders, zoals een explosie aan kleine vosjes. En ook de eikenprocessierupsen, die groeien als kool. Op sommige plaatsen beginnen ze zich al te verpoppen. Erg vroeg, ja, of we daar nou blij mee moeten zijn? Hmm. Meer eerstelingen op de fenolijn van deze week. 035 6711 338 met Piet Korevaar uit Schoonhoven. Deze morgen keek ik om 9 uur uit het raam naar buiten. Tot mijn verbazing zag ik vier boerenzwaluwen... voortdurend heen en weer vliegen... en ik zag dat ze steeds insecten... die uit een bepaald gedeelte van mijn tuin opstegen... feilloos uit de lucht plukten. Later bleken die insecten vliegende mieren te zijn... Het is Mieren Uitvliegendag. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer en Wassenaar. De vlinderdip bestaat. De afgelopen weken waren ze echt op de vingers van twee handen te tellen. Net toen ik me afvroeg of ook de juffers en libellen hun dip hadden... ...waren er op Hemelvaartsdag opeens heel veel. Bij de juffers waren de lantaarnetjes verreweg het best vertegenwoordigd. En uh, bij de libellen was er opeens een nieuweling een vrouwtjes platbuik. Leuk! Hallo, met Pieter. Vandaag heb ik op de Kamperfoelie... op ons balkon in Amsterdam-West een kolibri-vlinder gezien. Echt waanzinnig. Goedemorgen met je landen van Tussenbroek uit Apeldoorn. Zondag, de eerste bosbessen geplukt en gegeten... in de bossen van Hoogsoeren. Het waren er nog niet genoeg om zelf jam van te maken. Je spreekt met Antoinette Friesekoop uit IJmuiden op dit moment. Ik heb net met mijn zoon een prachtige wandeling gemaakt in de Kennemerduinen. En tot mijn grote geluk de eerste Parnassia aangetroffen. Het kleine, wonderschone witte bloemetje. Met Jan Lenis in Zettergen Bosch. Ik was vanmiddag aan het wandelen in de Moerputten. Dat is een natuurontwikkelingsgebied opzij van Zettergenbosch. En wat zag ik daar? Tot mijn verbazing... Meer dan duizend stuks moeraskartelblad en zo waar een echte bosorgus in volle bloei. Ik was helemaal flabbergasted. Hallo, ik spreek met de keizer Sint-Anna-parochie. Hedenmorgen ontwaarde ik een prachtige sint Jacobsvlinder. Ik heb hem nog nooit eerder in mijn tuin gehad. Prachtig. Uh, mijn naam is uh, Kokmoerke. ik woon in Weert. Tot onze grootste verbazing hebben wij de laatste dagen een stel kleine bonte spechten. ...die afgekomen zijn op de resten van het vetbolletje wat er nog hangt vanaf de winter. Nou, dat vetbolletje dat was snel weg. We hebben daar nog een paar nieuwe gehangen. Nu hebben we iedere dag een stel spechten die komen eten. Els Noorlander in Portugal. Langs de weg bij het psychiatrisch ziekenhuis... ...staat opeens een veld enorme berenklauwen in bloei. Een prachtig gezicht. Hallo, met Hedwig Duindam. Ik fiets hier door Utrecht. En zojuist ving ik in mijn neusgaten de eerste verrukkelijke geuren op van de bloeiende lindenbloesem. Heerlijk. De bloeiende lindenbloesem. Ja, u mag dus op de en ook geuren melden. Hè? Dat merkt u wel. 338. Blijft u vooral bellen. Wat te denken van een meter... die niet alleen uw energieverbruik en CO2-uitstoot laat zien... maar ook wat u bespaart in harde euro's. Tenminste, als u die wasdroger of waterkoker eens een keer niet aanzet. Jules leverancier van de energiemeter, nam voorlichtingsorganisatie eh, Milieu Centraal in de arm... om klanten te coachen in hun besparingsgedrag. Klanten krijgen bijvoorbeeld elke maand een nieuwsbrief met de beste besparingstips. Jeannette Paramoor laat in de meterkast thuis een energiedisplay installeren... door Hubert Baak van Jules. Ingrid Aaldijk van Milieu Centraal kijkt mee. De meterkast. De meterkast. En je hebt een doos bij je, wat zit erin? In deze doos zit een sensor voor de uh, kilowattuurmeter met een draaischijf en een uh, display. En daar kan je dan uh, als we de draaischijf uit hebben gelezen, kunnen wij die uh, zichtbaar maken op het display in de woonkamer. De installatie duurt ongeveer een minuutje of uh, vijf. Wat is dat, dat witte kastje? We hebben een sensor die we op de kilowattuurmeter plakken. We hebben een zender. Die het draadloos naar het display zendt. Mm -hmm. En we hebben een batterijbox die het een en ander voorziet van spanning. Het is allemaal niet groot, hè? Ik bedoel, het kan in elke meterkast. En zelfs in deze, die heel vol is. Zoals die je al ziet. heel vol is, ja, klopt. <laughs> kan die gewoon en, en, nog? En ook al heel oud, want ik zie dat de meter uh, uit 1971 komt. Ik wil alleen nu even aan jou vragen om de draaischijf iets harder te laten draaien. Even de waterkoker bijvoorbeeld aan te zetten, zodat we het even goed kunnen afstellen. Oké, okay, goed, ga ik doen. Nou, gaat hij. En zie je dat ook terug? Ja, dat zie je uh, gelijk terug dat je draaischijf hier zo tussendoor ja. uh, een stuk harder gaat draaien. Ja, want Ingrid, waterkokers, dat zijn energievereters. Ja, dat kost wel uh, energie natuurlijk om uh, um je waterkoker aan te zetten. Ja, en wat nog meer, behalve waterkokers? Nou, wat heel veel energie kost, is een droger. En met dit mooie weer uh, buiten is het natuurlijk uh, heel makkelijk... om je was even buiten aan de waslijn op te hangen. En dat scheelt per droogbeurt scheelt dat, uh, al uh, bijna 80 eurocent. Ja. Dat tikt redelijk aan als je zo uh, drie, vier wassen per week draait. Maar dat moeten we dus terug kunnen zien op jouw display straks. Uh, wat je gaat zien is dat wat je werkelijk uh, verbruik is, van dag tot dag... en ja, dat moet je natuurlijk meer inzicht geven... In de kosten, want wij vermelden niet alleen de kilowattuur of de watts. Wij vermelden juist ook, uh, ja, wat, wat kost dat in euro's? En doordat je dan elke dag inzicht hebt, ja dan zul je je bewust worden van de prijs. Er is een onderzoek geweest in Amsterdam bij 500 huishoudens waar een, uh, een ander soort display uh, geplaatst is. En daar heeft men tot besparing tot 30% bereikt. En dat is natuurlijk substantieel. Dat klinkt wel heel veel, hè? 30% in, klopt dat? 30% uh, is haalbaar wanneer je eigenlijk nog niet zoveel doet. Kijk, als je al een paar uh, spaarlampen hebt en je hebt een paar zuinige apparaten in huis... dan is het realistischer om te verwachten dat je zo tussen de 3 en de 15 procent... op je elektriciteitsrekening kunt besparen. En hoeveel is dat? Een euro, weet je dat? Uh, dan komt het neer op tussen de 30 en de nou, ruim 100 euro per jaar. Dus hoe dan ook, zo'n apparaat kun je al in een jaar terugverdienen. Absoluut hoe actiever je ermee omgaat, hoe, je be hoe beter je de besparingstips... van uh, Jules en uh, Milieu Centraal oppikt. De, uh, des te meer en des te sneller je zal natuurlijk uh, gaan besparen. Ja. En dat is iets waar mensen gevoelig voor zijn... als ze gewoon direct kunnen zien wat ze besparen elke dag? Nou ja, ik vergelijk het soms met een diëtiste... Als een diëtiste alleen maar mij tips geeft wat ik moet doen om af te vallen... en mij nooit op die weegschaal zet... ja, dan is het heel moeilijk om voor mezelf een echt doel te stellen. En ik denk dat goede tips in combinatie met een doel wat zichtbaar is... dat dat besparen snel zal bevorderen. Dan nou ga ik natuurlijk vreselijk mijn best doen de komende weken. Maar waar haal ik nou snel de meeste winst van aan? Verlichting is een belangrijke. Overwegen het gebruik van een laptop in plaats van een desktopcomputer. Dat scheelt zo 40 euro per jaar. En verder moet je eens kijken naar de grote verbruikers in je woning. En dat zijn natuurlijk inderdaad de droger, kun je die verminderen. Uh, maar er zijn ook mensen met een terrasverwarming bijvoorbeeld. Ook als je nieuwe apparaten aanschaft, kijk dan naar het energielabel en koop zo zuinig mogelijke apparatuur. Dat is een mooie uitdaging natuurlijk, hè? Ja, dan wordt het een soort wedstrijd met jezelf. <laughs> ja. Nou, uh, hij zou het moeten doen, hè? Ja, klopt. Uh, alles is geïnstalleerd. Dus uh, wij zijn hier in ieder geval zover klaar. Oké, okay, nou, over een paar weken komen jullie terug. Gaan we kijken of het heeft geholpen. Oké, okay, dankjewel. Veide Zoiseau van de Duits Componist en leerling van Frédéric Chopin... Adolf Gutmann, uitgevoerd door Hubert Rotkowski. Wij zijn terug na negen uur met onder andere de Korenwolf en tuinreservaten. Maar eerst even horen wat VPRO Latina heeft. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. De mensen op zichzelf zijn handig. Met deze week... Of je groot, dik, klein bent, het maakt niet uit.